In Zuid-Afrika gaan de scholen vanaf maandag vier weken dicht om de verspreiding van het coronavirus te beteugelen. Dat meldden Zuid-Afrikaanse media na een toespraak van president Ramaphosa. Zuid-Afrika ging in april in strenge lockdown, maar daarna gingen de scholen weer open. Inmiddels loopt het aantal nieuwe besmettingen fors op, wat de regering heeft doen besluiten de scholen opnieuw te sluiten.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 Op het IJsselmeer wordt al uren gezocht naar een vermiste man. Het slachtoffer viel overboord van een zeiljacht. De kustwacht heeft na uren zoeken de zoekactie overgedragen aan de politie. Volgens de kustwacht kreeg de man een mast tegen zijn hoofd en sloeg hij daarna overboord. Het weer de komende uren kan verspreid over het land een bui vallen. Vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgenochtend is het bewolkt met soms een bui. In de middag klaart het vanuit het westen op en het wordt 18 tot 22 graden.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 In the, morning, in the morning, nothing for more wrong, nothing wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, round the wrong, wrong, wrong, wrong, wrong, wrong. Round cause are young, young, young, young, young, cause we the the young wrong, wrong, yeah. we will thrive, not before we've seen the light. De uur is uh, inmiddels uh, begonnen met. Uh, ja, dan moet ik weer even goed nadenken. Uh, 37 degrees, want anders, uh, als ik 70 uh, 73 degrees zeg, dan, uh, dan, dan komt dat weer. Uh, ja, nou ja, goed. Om een lang verhaal kort te maken: het is 37 degrees. You don't even care. Ik, uh, we hebben ze uh, al eerder uh, hier in de natuurlijk in het laten horen met een vorige single van ze. Maar dit is alweer een tweede single die ze hebben uitgebracht in een korte tijd. Um, daar, ja, voor negen hebben we natuurlijk Vliene gedraaid. Um, straks in dit uh, uur natuurlijk nog twee nummers van uh, Lisette. Die gaat ze zo uh, laten horen. En uh, we hebben natuurlijk ook nog allerlei andere muzikale dingen die nog voorbij moeten komen. En een ervan is deze van Fridolein. En uh, dat is een beetje, ja, filmische folk, zo moet je het uh, min of meer omschrijven. En dit doet je dan ook echt denken alsof je in een bepaald inside landschap zit. The As I watch you To me every time you leave leaving me a little less complete every corner in this town reminds me of you somehow though I've lived here ages before we'd ever met I drag the traces that you left Je ziet is dat. En uh, Be Yourself samen met uh, Stacy Locatelli, want dat is de dame die je uh, hoort op uh, dit nummer. Daarvoor hoorde je Truth or Dare van Fridolijn. En ja, inmiddels uh, gewoon weer even aan de praat microfoon, uh, Lisette. Want uh, ja, we hebben het uh, eventjes uh, tijdens de muziek over deze, uh, dit uh, tijdsbeeld. Hoe is dat, uh, Hoe ga jij ermee op? Um, nou, dit, deze tijd heeft me vooral heel veel bezinning gegeven. Ja. Ik ben over heel veel dingen aan het nadenken. Wat, ja. wat zou ik nou willen met mijn muziek? Waar, waar wil ik nou heen? Ja. En uh, ik ben eigenlijk gewoon uh, begonnen met waar het eigenlijk allemaal mee begon. Namelijk gewoon liedjes schrijven. Schrijven ja. vanuit je ja. gevoel. En uh, daar, daar, uh, ja, daar zitten gewoon een aantal toffe nummers bij... Waar, die, die ik heel graag wil uh, uitbrengen in de ja. toekomst. Ja, dus, ja. dus voor jou was dit een uh, periode van... Maar komt mij wel goed uit. Ik kan uh, gewoon even lekker zoeken naar, uh, ja. naar iets uh, waar ik me uh, misschien wel even snang bij voel. Of goed bij voel. Ja, dat, het, het gaf me gewoon eigenlijk meer tijd. Want de ja. tijd stond een soort van stil. Want hmm. er gebeurde gewoon eigenlijk niks. Hmm. En uh, de, zeker in de eerste twee maanden was het vooral echt een dikke stilstand. En voor mij was dat eigenlijk heel erg fijn. Ik ben nu veel meer... Terug bij mezelf ja. kunnen komen waar het eigenlijk allemaal om, om draait. Ja, uh, nou vertelde je me net ook, dat kunnen we nu ook wel voor de radio doen. Uh, want uh, het is ook uh, de manier van muziek uitbrengen. Hè. Tegenwoordig uh, hebben we allerlei kanalen. TikTok, dat is het nieuwste. Instagram, Twitter zit er ook nog steeds bij. En natuurlijk het vermalen Deden Facebook uit... Uh, Silicon Valley. Um, ja, want er zijn natuurlijk muzikanten... Die, uh, die delen alles. Maar jij bent daar niet zo van. Nee, um, ik ben niet zo uh, van... Uh, het alles delen. Ik, als ik iets uh, deel... of als ik iets zing of vertel... Dan, dan wil ik ook echt dat ik dat doe... met een reden en met hm. een betekenis. Um, dat vind ik gewoon heel erg belangrijk. Dat past gewoon heel erg bij mij als persoon. Hm. Maar, uh, en daarmee past het ook heel erg bij mijn muziek. Is het ook zo van... ja? Eén stapje tegelijk en niet uh, met zeven mijlslazen. van ik heb wat af, de, uh, de hele wereld moet het weten. Nee, nee ja. ik vind het, daar moet eerst even tijd over heen gaan. En ja. ja, sommige mensen noemen me langzaam, andere mensen vinden het geniaal. Uh, ik doe gewoon mijn eigen ding. En lekker eigenwijs. Ja, ja, dat vind ik in, in de positieve zin van het woord, mensen. Want uh, daar kan je natuurlijk ook even. Het kan werken, natuurlijk. Hè? Ik bedoel, het is, uh, ik, ik zat ook uh, van. Uh, ik vroeg me ook af van waarom vind ik zo weinig van zet? Dit is dus de reden. De reden is dat je dus wel drie keer nadenkt... voordat je het in de openbaarheid gooit. Ja, zeker. Is, dat, is dat, heeft dat ook te maken met jou als mens? Dat je perfectionistisch bent aangelegd? Of dat je ook echt... Het moet echt bij me passen. En eerder niet, dan werkt het zo? Nee, ja, je kan me in zekere mate perfectionistisch noemen. Maar ik denk eerder dat ik gewoon... Um, ik vind gewoon betekenis heel erg belangrijk... En um, ik zou niet zomaar delen als ik niet helemaal weet waar het liedje nog over gaat. Bijvoorbeeld. Mm -hmm. Want soms schrijf je wel eens iets waarvan ja. je eigenlijk niet weet waar het over gaat. Ja. Dat, dat, dat zou ik dan heel moeilijk vinden om mezelf dan te verantwoorden. Eigenlijk tegenover mezelf. Ja, ja. ja, ja, ja. Je bent wel eerlijk ten opzichte van jezelf. Ik ben heel eerlijk ja, ja. ten opzichte van mezelf. Ja, ja. Ja. Ja. Uh, vind je dat ook een uh, belangrijke waarde die mensen bij zich moeten hebben? Een beetje zeker, eerlijkheid. Zeker, ja? dat is het allerbelangrijkste. Want er wordt toch veel te veel gelogen overal. Ah. Nou, gelukkig je hebt een eerlijk <laughs> mens tegenover je staan. Dus, ja, dat, dus, dat uh... weet ik. <laughs> <laughs> Twee eerlijke mensen. <laughs> ja, dat wist je zeker bij de vorige keer al toen je hier met Michel en met, uh, met Thomas zeker, hier ja. Was. Ja, ja, ja, ja. Goede vibe. <laughs> ja, goede vibe. Ja, ik, ik, ik vind dat altijd prettig. En bovendien, ik merk, we hebben elkaar uh, vaak, uh, spreek je in een lange tijd met elkaar, niet? Ja. En als het dan toch weer het moment is dat je elkaar spreekt, is het ook meteen. Goed. Ja. Ja, dat hebben. Dat, ik bedoel, dat dat heb ik dan uh, met. met met jou als persoon, als nou, mens. Leuk, ja, leuk. Dus dat. Uh, nou, dat leuk uh, heb dat, ik ook dat, met jou. Ja, <laughs> dat, dat vind ik altijd wel grappig. Um, maar goed, uh, je bent dan nu wel in een wat productieve fase weer terug naar Zeker, de muziek. Ja. Um, heb je ook plannen om het uit te gaan brengen? Want uh, ja, uh, je, je zegt net van. Uh, er is uh, nieuw materiaal in de aantocht, single per single. Want het is tegenwoordig ook. Uh, de ja. manier waarop uh, muzikanten dat doen. En dan blijf je ergens op, uh, onder de aandacht. Uh, om single per single uit uh, te geven. Ja. Um, ja, uh, maar wordt dat toch niet op een gegeven moment nog vervat in, en gevat in een EP of wat dan ook? Ja, zeker. Eigenlijk uh, wat mijn plan is, is gewoon om, om singles uit te brengen. Ik ben van plan ook om uh, aan wedstrijden mee te doen. Hmm. Uh, in het najaar en eentje in het voorjaar. Tenminste hoop ik natuurlijk. Want ja. we moet natuurlijk wel door een auditie onderheen. Maar ja, dat gaan we gewoon duimen. En of het en... allemaal nog kan natuurlijk. Hè? Met nou, de anderhalve meter maatregelen en noem maar op. Er, er is veel mogelijk uh, online. Ik, ik heb uh, tijdens de coronaperiode ook een online uh, optreden gedaan... via het Rietveld Theater in Delft. Ah, en, ja, uh, bekend, ik heb, bekend verhaal. Ja, ja, ja bekend verhaal. Ja. En ik heb gewoon heel veel... Uh, nou ja, als je muzikant bent, dan spaar je door de jaren heen... best wel veel, uh, uh, ja, best wel veel uh, waarde aan uh, spullen, aan ja, microfoons. Ja. Dus eigenlijk kan ik mezelf prima... Uh, online neerzetten. Dus daar vertrouw ik gewoon. Uh, ja, gewoon op. Uh, dat Theater. Uh, ik, ik weet dat daar nog, uh, dat daar ook een uh, uh, ja, soort soortement van contesten zijn geweest. Ja. Uh, een ervan was, uh, zij heet uh, Officieel Lisanne de Koning. Dat heet zij. Uh, die heeft daar, daar ook uh, aan meegedaan. Uh, ik weet nu even niet uh, precies de naam uh, waarom zij uh, haar optredens uh, doet of haar muzikale uh, dingen naar buiten toe brengt. Maar zij was een van de mensen die daar opviel. Um, ik weet ook dat de naam Hans van der Maas daar iets uh, mee te maken heeft. Dat weet ik ook. Dus, dus ja, uh, wat dat gaat, uh, denk ik. Uh, dat zijn allemaal goede uh, initiatieven, denk ik. Uh, in, uh... Zeker. Ik ja. denk eigenlijk. Uh... Sowieso wedstrijden, dat zijn gewoon hele fijne um, omgevingen om op te vallen. Maar ook om... Uh, om Lekker vlieguren maken, dat soort zeker dingen. Zeker vlieguren maken, maar ook om mensen te leren kennen... die je misschien verder kunnen uh, helpen. Of een, Is dat of bij een... jou nu ook het geval? Want ja, ik bedoel, we noemden ze al, hè? Michel Ebbe en zijn meisje Dem. Ja, nee. Ja, de hij, ik heb, ik, heb veel, uh, ik heb veel met ze samen gewerkt, ja. dus dat was heel heb je, wat van, heb je ook wat van ze opgestoken? Vooral denk ik dan wel van Michel. In, van Michel, in dit. Ja, ja. Ja, zeker. Um, vooral um, nou ja, sowieso tijdens die ene wedstrijd waar ik toen ook al mee had gedaan. Hmm? Um, Young Quite Quiet Quiet. Ja, uh, dat was, uh, dat was uh, de naam <laughs> waar ik naar zocht, ja. ja. ja. Uh, daar, daar heb ik super veel van hem opgestoken. Het is gewoon een hele eigenzinnige uh, man, dus ik heb zowel muzikaal als, als eigenlijk qua persoon heb ik uh, er heel veel van geleerd. Hoe je moet ja, staan in je muziek, maar ook voor jezelf. Vind ik ook uh, van Thomas hoor. Of van, uh, ja, ja, zeker. Die, die maar, is, dat, is, maar dat is, is ook iemand... Die is, uh... die is heerlijk uh, over Thomas gesproken. Nou, weet je wat? Ik, uh, ik heb toch nog een beetje ruimte, dus ik denk ik ga even zoeken, want er is één nummer wat bij mij enorm past. En als hij weer zit te luisteren, nou, dan weet hij al welke het uh, gaat worden. Eh... Uh, ik heb namelijk altijd last van uitstelgedrag. <laughs> en uh, hij heeft dat uh, in een soort liedje heeft hij dat, uh, gevangen. Maar dan in een metaforisch uh, en toch wel serieus liedje heeft hij dat, uh, dat opgevat. Uh, uh, namelijk dit nummer: A Different Man. Hier komt hij nog een keer: Tibi Floresen. Deze week hoor, uh, het uh, different man uh, moment. Jazeker, ik had hem, ik had hem want uh, wekenlang ben ik uh, in staat om thuis niet de boel uh, zodanig bij te houden... dat ik er een moment moest aan beginnen. En inderdaad, de volgende dag zat ik op mijn bank en lag ik op mijn bank en ik denk... Toch wel lekker dat ik het opgeruimd <laughs> dus, heb. Uh, inderdaad, een Different Man. Uh, Tibi Flores uh, is uh, de man zoals hij eigenlijk heet. Het is het uh, moment daar weer om het laatste blok uh, te laten horen. Uh, Lisette zit er klaar voor. En het nummer, dat heet Your Despair, waar ze mee begint. Toch? Ja, okay. zeker weten. <laughs> time Kippenvel kreeg ik er ook van. Dus uh, wat dat gaat... Uh, is de, ja, het was een heel mooi liedje. Mooi verhaal ook. Dus, uh, Dank je. Uh, dat, dat zal bij de volgende... Zal het, denk ik een licht romantisch nummer moeten zijn... Als ik eraan denk aan de maan. Uh, um, nou, dat ja. valt best wel tegen dan. Als je, ja, <laughs> als je ja. dat in je hoofd Nou hebt. Maar goed, ik, ik had dat in mijn hoofd. Maar goed, uh, uh, je, je bent niet de enige... Die de maan uh, als uitgangspunt heeft uh, genomen. Uh, onze dorpsgenoot Ruud Hameling heeft dat ook al een keer gedaan... Uh, met uh, uh, Why We're Here. Hij had er een andere uh, thema aan uh, gekoppeld. Hij zat op een gegeven moment... Uh, na, ja, hij kon niet slapen, gooit uh, een beetje dan het, uh, het uh, raam van zijn slaapkamer open... en uh, kijkt dan in het middernachtelijke uur naar buiten... en ziet dan een uh, maan boven. En hij is niet de enige die van dat natuurschouwspel uh, getuige is. Namelijk ook iemand die hij ziet staan buiten... Ge, geniet er ook van... En dat vond hij wel heel erg apart om dat in een liedje te vatten. Uh, maar jij hebt er een hele andere betekenis. Ik zou bijna willen vragen, wat is dan uh, jouw uh, thema bij de the maan? Nou, uh, je hebt in het Engels een gezegde, dat, dat heet asking for the moon. Dus dat is eigenlijk iets aan iemand vragen wat, niet, uh, wat eigenlijk niet kan, wat mm. eigenlijk niet bereikbaar is. Is. Hmm. Het is. De maan is ver, dus dat is niet, uh, ah. dat is niet te doen. Het, het is, uh, daar dus, zit het hem in. Dus ja. in. Okay, <laughs> ik ben heel nieuwsgierig en laat hem alsjeblieft horen. Zeker. want mm -hmm. Uh, voer mij in ieder geval, maar het is wel een heel wonderschoon mooi nummer, dat, dat sowieso. Uh, het zit hem ook inderdaad uh, in de afstand, uh, de onbereikbaarheid. Ik heb hem even opgezocht uh, en ook de opname zoals die hier is opgenomen. Why we here van Ruud Houding, maar dan in, uh, ja, ik bedoel, dat is zijn uh, thema. En wij hebben onze handen er blauw bij moeten klappen. to chat. Dus uh, we waren er zelf ook nog half op uh, te horen. Maar goed, uh, dat was uh, drie jaar geleden. In april 2017 had hij uh, die opname gemaakt. Uh, we even snel uh, met het uh, lijstje verder. Uh, Rowan en Part of Her hoor je nu. As And I can't control her She strikes my stories, cuts them in the head Leaves a delusion Burning desire, spreading like a wildfire Through my body The Listening of My Heart van Ro Halfheid. De clip heeft hij opgenomen tijdens een korte trip in Parijs. En daarvoor hoorde je part of her van Rowan. Die heb je ook net kunnen horen. Dan, dit is ook eentje die we vaak genoeg draaien. Kafka met Goldfish. If you go there, don't be afraid.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 Tell them Van Zazie. En hij heeft ook nog uh, deel uitgemaakt van Wooden Saints En hij, Frank van Kasteren, is hier ook bij ons geweest. En toen uh, was het uh, meer Nederlandstalig uh, werk. De Elias EP's, kan ik me nog herinneren. En uh, Daphne, uh, dat is uh, de andere kant, de andere helft, dat is uh, de theatermaakster eigenlijk. Doet ook uh, veel met luisterboeken uh, inspreken. Dat soort uh, dingen doet zij. En uh, ja, dat, uh, dat is een beetje het uh, verhaal van Kafka in de notendop. Um, Lisette, vond je het leuk? Ja, zeker. Altijd ja? weer leuk. Ja, toch wel. <laughs> toch wel? Ja, um, want de vorige keer moest je uit Utrecht komen en nu uit Amsterdam. Ja, klopt. Ja. Um, wat is daar de reden van? Uh, zit je in Amsterdam dan uh, beter op je plek? En uh, is dat uh, fijner? een fijnere omgeving? Um, ja, zeker. Ja. Um, de, Eigenlijk, je kan me overal neerzetten en ik maak er wel wat van. Maar mm. uh, ik merkte dat uh, Utrecht me een beetje in liet slapen. Oh? En uh, ik had gewoon iets meer een schop onder mijn kont nodig. Ah, oh, op die manier. die manier. Dus... En Amsterdam is gewoon veel meer uh, te doen. Er gebeurt veel meer. Ja. Um, en uh, het komt ook omdat ik daar op twee plekken ook les geef mm. in Amsterdam. Ja. Dus voor mij de reden om daar... Uh, te verkassen. Ja, doe je dat uh, nu nog steeds, uh, lesgeven? Ja, te, ja. Ja, nou ja, het is nu zo'n vakantie, maar dat heb ik zeker weten ook tijdens ja. de corona gedaan. Ja, online. Ja, doe je dat zelf uh, of ben je gekoppeld aan een organisatie die dan lesgeeft? Nee, ik ben gekoppeld aan twee uh, muziekscholen. Aha. Ja. ja, het zijn muziekscholen, dus ja. ja. Uh, want dat kan je natuurlijk ook met een uh, opleiding aan de. Zeker. HKU, geloof ik. Hè? Want, dat ja. heb je, want dat is jouw achtergrond, de Hogere Kunsten Utrecht. Ja, klopt. Ja, ja. ja, ja. ja. Uh, want uh, wat, uh, wat hebben zij uh, voor opleidingen? Want jij hebt dan de muzikale kant uh, gekozen. Ja, toch? ik heb de, de Jazz and Pop uh, Conservatorium. Hebben ze daar een. Ja. Uh, ja. Uh, jazz en pop? Dat, ja. Uh, ja, want dat, dat, dat verraadt eigenlijk ook als uh, mensen I've lost a woman hebben gehoord. Ja, daar zit een beetje de jazzy ondertoon. Ben, ben jij iemand die, die dan de jazz uh, uh, ja, lekker vindt? Of, ik, heb, ik heb heel veel jazz uh, gezongen. Ik ben er eigenlijk mee begonnen. Ja. En uh, toen ik uh, uh, Johnny Mitchell hoorde, toen, toen dacht ik van... Ah, daar is die gitaar. Ja. En ik wil ook liedjes schrijven. En toen ben ik het er een beetje... Is Johnny Mitchell een beetje jouw muzikale heldin? Ja, zeker ja? wel. Ja, ja. ja. ja. Dus uh, ja, dat, ja, ik vind ook wel dat daar uh, wat, wat uh, duidelijke dingen in uh, terug ja, zijn te ja, worden. Want uh, Joni Mitchell wist ook uh, met haar aan de benemende gitaarspel mensen toch ja, stil te krijgen. Ik, ja, uh, ik heb opnames gezien van bijvoorbeeld Woodstock. Nou, je kon een speld worden vallen wat, wat dat er gaat. Uh, ze had wat, uh, wat dat ja, gaat. Is ja, ze is altijd... er nog steeds hoor. Maar goed, uh, ja, ze... ze is er nog steeds inderdaad. Ja. Maar het is altijd magie als ze speelt. Ik weet ja. ook niet wat het is. Het is ja. gewoon... Ja. Alles uh, staat stil. Ja. Uh, ben jij gewoon ook op een muzikale ontdekkingsreis uh, thuis gegaan... Uh, door in bakken te snuffelen van... Uh, wat hebben mijn ouders daar allemaal uh, staan? En uh, dat je dan op een gegeven moment Johnny Mitchell bent tegengekomen? Of... Nou... Uh, ik sta er altijd nou, een voorstelling van te maken, maar goed. Nee, ja. Nee, ik heb uh, een album van Johnny Mitchell voor mijn verjaardag gekregen... toen ik veertien uh, uh, was, geloof ik. Mm -hmm. Toen, uh, toen ze zei iemand, ja, jou, jouw stem lijkt daarop... Oh? En ik kende haar he eigenlijk helemaal niet. Oh, nee. En uh, toen ben ik daar eigenlijk ingerold. Ja. Uh, dus, uh, dus zodoende ben ik aan Johnny Mitch gekomen. Maar uh, als ik de platenbak van mijn, mijn ouders, mijn vader, die luisterde heel veel naar hard rock. Hard dus, rock? Uh, dus daar, dus rock daar, and roll forever, dat, uh, dat idee. En, ja. uh, nou, de reden dat ik links speel is omdat hij Jimi Hendrix te gek vindt. En, en ik ben ook 100% links, <laughs> dat ook. Maar hij heeft me dat vooral ook aangemoedigd. Dus uh, ja. Dus, uh, ja. ja. Je bent links, je bent een leftie. Zoals ik ben een lefty. Euh, ja. ja, ja, ja. ja. Uh, goed, uh, maar ik kan me voorstellen van, uh, ja, je hebt altijd uh, van die... Uh, ja, van, uh, maar Zat dat muzikale eigenlijk ook al vroeg in bij jou? Ja, Als je 14 bent, ik, uh, je krijgt, hè, maar zat het daarvoor al? Uh, ja, ik heb eigenlijk altijd al gezongen. Ik ben begonnen in, in uh, koren tot mijn twaalfde. Mm -hmm. En vanaf mijn twaalfde heb ik uh, zangles gekregen. En ja. Gitaar heb ik mezelf aangeleerd. Daar heb ik pas sinds twee jaar gitaarles. Ja, maar goed. Uh, ja, wat dat helpt je natuurlijk vooruit. Uh, in, in dat opzicht, denk ik. Toch? Ja, zeker, ja, zeker. En, en ik, ik studeer ook nog. Ik doe nu een, een uh, master ook aan de HKU. Hmm. Dus uh, ja, dat is gewoon heel fijn om nog even door te ontwikkelen. Ja. Om uh, alles tot in de puntjes uh, nog ja. uit te zoeken. Want ja. het is nog gewoon een lekkere, veilige omgeving. Om ja. uh, genoeg fouten te maken. Ja. Zodat je het hier niet op de radio hoeft te doen. Ik, ik heb je vanavond niet op een foutje betrapt hoor. <laughs> dus, dus, nou, uh, dat is mooi. Nee, dat, dat, dat, ja, goed, tenzij jij straks in de trein zit... Ho heeft hij lekker niet opgemerkt. Nee. <laughs> dat, is dat is altijd zo. Ja, dat ja, heeft ja. ieder artiest. Goed. Uh, ja, nou ja, dat, dat kan. Ik bedoel, uh, niks men, hè, menselijks is ons vreemd. Om, om het uh, zo te zeggen. Ja, dus, uh, foutjes zijn mooi. Ja. Uh, ja. Uh, levert dat, uh, is dat bij jou ook zo uh, fouten maken? Levert wijsheid op? Oh, zeker weten. Ja, ja. ja. Zeker. Ja, als je vaak op je smoel gaat... Dan, dan weet je op een gegeven moment... oké, okay, die steen, die zie ik nu. Daar ga ik niet meer overheen. Uh, no, oké, okay. <laughs> dus dat, dat is dan... Uh, nee. uh, goed, even nog uh, de, de nabije toekomst. Uh, er komt nieuw materiaal, maar hoop je ook weer... dat je misschien stiekem ook weer wat optredens zou kunnen doen? Of wat dan ook? Ja, ik hoop het wel, maar het is een, natuurlijk een beetje onzekere tijd. Ja. Uh, ik, ik hoop in ieder geval... Uh, ook omdat ik die single heb gemaakt in coronatijd... Hmm. Uh, Hebben heb ook alle muzikanten dat zelf thuis uh, opgenomen. Mm. En uh, ik, ik zelf dus ook. Um, ik, ik hoop dat ik daarmee met die single uh, wat meer aandacht kan, uh, kan, kan krijgen. En dat ik zodoende misschien nog wat uh, meer optredens erbij kan, kan krijgen. Maar het is gewoon een hele rare tijd. Maar desondanks wil ik gewoon iets heel graag uh, uh, ja, iets meegeven Goed. voor in die tijd. Dank je wel voor je komst. Ja, jij ook bedankt. Ja. Tot de volgende keer. Ja, dat, dat gaat zeker gebeuren. Uh, volgende week, uh, dan hebben we ook weer live muziek. Jazeker. Uh, dat is uh, uh, iemand die hier in de buurt komt. Als ik zeg ik uh, gooi de ramen open en hij gooit zijn dakramen open... dan kunnen we met elkaar praten. Maar of het, uh, dat uh, wenselijk is voor de buurt waarin wij zitten, uh, dat weet ik niet. Julian Curvershoek van Operation Hurricane komt volgende week naar de studio... en dan uh, zal hij uh, een aantal nummers akoestisch laten horen die klinken... Totaal anders. Want Operation Hurricane is uh, toch wel uh, redelijk stevig, uh, om het uh, zo uh, te zeggen. Uh, deze alternatieve VM... Ja, dan moet ik weer uh, flink gaan doorkletsen... totdat ik uh, het moment uh, daar heb... dat ik het uh, laatste nummer uh, kan gaan gebruiken. Uh, is weer ten einde. Uh, we vonden het uh, weer fijn... om dat te, te kunnen doen. Straks hebben wij uh, weer zo'n ingeblikte uitzending... van Nashville Radio. Die, uh, die komen dan uh, straks tussen 10 en 12... en die mogen dan donderdagavond afsluiten. Uh, morgen uh, even voor de, de mensen... die dan uh, fijn willen weten... Van, is er dan morgen ook wat? Ja, er is morgen ook wat... Uh, dan uh, doet uh, Jaap Funnecourt met uh, vijf talen en is Walter ook weer uh, present met zijn programma. Nou, heb ik uh, denk ik uh, weer een hele hoop dingen verteld... Uh, die, uh, die dan uh, misschien wijselijk en wenselijk uh, zijn. Uh, de laatste is Van Nausica met Tropical Waves. En volgende week zijn we er weer. Dag!